9 uur. Winfried Maaiens. Het NOS Radio 1 -journaal. Goedemorgen allemaal. De moord op een Slovaakse onderzoeksjournalist roept steeds meer vragen op. En Afghanistan zoekt toenadering tot de Taliban. Een overzicht van het nieuws krijgt u van Elisabeth Steins. De Afghaanse president Ghani wil de Taliban erkennen... als wettige politieke groepering. En daarmee wil Ghani een einde maken aan de oorlog in Afghanistan. In ruil wil hij dat de Taliban de regering erkennen... en zich houden aan de regels van de rechtsstaat. In de hoofdstad Kabul zijn vertegenwoordigers... van 25 landen en organisaties aanwezig... voor een conferentie waar voorbereidingen worden getroffen... voor vredesbesprekingen in Afghanistan. De Taliban zijn niet aanwezig... maar gisteren heeft de beweging laten weten open te staan voor overleg.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 Het moederbedrijf achter Albert Heijn en Bol.com, Aholt Deleuze... heeft het afgelopen jaar meer winst gemaakt. De winst kwam uit op 1,8 miljard euro. 1 miljard meer dan in 2016. Dat komt mede door recordverkopen online. Aholt Deleuze heeft supermarkten in Europa, Azië en de Verenigde Staten. In Amerika profiteerde het concern onder meer van een gunstiger belastingklimaat.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 Het weer lokaal eerst nog wat lichte sneeuw, met name in het midden en westen van het land. Later vanochtend wordt het overal droog en gaat de zon geregeld schijnen. Vanmiddag wordt het min 2 tot min 5 graden, maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. Ook morgen en vrijdag blijft het koud en waait het stevig. In het weekend gaan de temperaturen omhoog. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand ja, We zien nog steeds wat problemen door de eerder gevallen sneeuw rond Amsterdam. Vooral op de A10, de A4 en de A9 loopt het verkeer nog steeds vast. En dat is wel opvallend in deze voorjaarsvakantie. Vakantieperiode. Daarbij gebeurde er een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoete De weg is weer vrij. Er staat nog wel 7 kilometer file. De A10, de ring van Amsterdam, was een aanrijding aan de oostkant. Vanaf Zeeburg tot aan knooppunt Amstel. 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. De A22, de weg Velsen-Beverwijk, is in beide richtingen dicht bij de Velzertunnel tunnel. En dat komt door een technische storing.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 voorpagina's van de Slovaakse kranten werden massaal in zwart-wit afgedrukt... nadat zondag de journalist Jan Kucjak werd vermoord. Lokale media melden dat de journalist onderzoek deed... naar corruptie in de hoogste politieke kringen van Slowakije. En georganiseerde misdaad zou een rol hebben gespeeld in die moord. Um, we gaan erover praten met Jeroen Wollaars, uh, onze correspondent in Duitsland. Die houdt het in de gaten, Jeroen. Nog even terug naar de moord op de journalist. Wat is er gebeurd?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 daarbij dus de berichten dat, dat hij dus onderzoek deed naar corruptie in de hoogste politieke ja. kringen van Slowakije. Ja, dan wordt het allemaal wel heel ingewikkeld. Uh, althans, niet ingewikkeld, maar intrigerend op zijn minst. En, en bedreigd Zeker. het ook. Om wat voor onderzoek gaat dat? Nou, het gaat om activiteiten van de Italiaanse maffia in uh, Slowakije. Die zou gefraudeerd hebben met EU-subsidies. Het gaat dan over de Endrangate. Die kennen we natuurlijk wel. Mm -hmm. nou, en hij heeft ontdekt dat er banden zijn tussen deze Endrangate en hoge politici in Slowakije. En het stuk waar hij aan werkte, dat staat inmiddels online, werkte daar samen met een Canadese journalist aan. En dat draagt de titel Het model, de maffia en de moordenaars. En dan gaat het over hoe een model werd ingehuurd... door de premier in Slowakije, Robert Ficcio, als zijn persoonlijk assistent. Nou, dat weten we, daar was al veel opheffen over. Maar wat blijkt nou? Zij heeft eerder gewerkt voor een drugshandelaar... die weer banden heeft met de Italiaanse maffia. Dus op deze manier liepen er, zou je kunnen zeggen... lijntjes tussen die maffia eh, via dit voormalig toplesmodel... naar Robert Ficcio, dus de premier van het land... Ja, en dat is allemaal inderdaad nou, op zijn minst heel intrigerend. En uh, ook uh, heeft dat Fitjo behoorlijk in verlegenheid gebracht. En zijn er al reacties hierop? Bijvoorbeeld van die Slovaakse premier. Ja, die zegt, um, nou dat kun je misschien wel verwachten... die zegt dat het allemaal onzin is... dat onschuldige mensen nu in verband worden gebracht met deze dubbele moord. Hij zegt ook dat de oppositie die moord gebruikt voor politieke doeleinden. Uh, citaat van Ficcio, niet doen. Hij zegt er alles aan te doen om de dader op te sporen... en hij heeft een beloning uitgeloofd van 1 miljoen voor de gouden tip. Uh, laat de oppositie het daarbij zitten? Nou nee, die ziet de regering als onderdeel van het probleem. En uh, die wil natuurlijk uh, het naadje van de kous weten. In hoeverre heeft de Italiaanse maffia inderdaad banden met de top van, uh, van de Slovaakse politiek. Dus uh, die gaat vandaag uh, protesteren in de hoofdstad. En ik ben heel benieuwd hoeveel Slowaken daar naartoe gaan. Uh, wat een verhaal zeg. Uh, het verhaal na de moord op Jan Kucjak. Uh, Jeroen, dank je wel. dus nu echt oud te, vo te voelen, want ik weet niet precies hoe ik deze jongeman uh, zijn naam moet uitspreken. Ik weet dat hij van One Direction is, dus dat maakt misschien weer wat goed. Ik denk dat het Niall Horan is, Andeloos, Zullen we daar... Niall Horan? Ja, ik uh, hou wijselijk. We zijn net zo oud. Ja. Ja. Okay. De kritiek van Jan Publiek. 12 minuten over negen. De reacties en vragen die binnen zijn gekomen. Ja, veel van onze luisteraars met een wekkerradio worden wakker met het Radio 1 Journaal. En dat vinden we natuurlijk hartstikke leuk. Willem is ook zo'n luisteraar, maar hij heeft daar een vraag over. Waarom, vraagt hij, is het nieuws op het halve uur niet precies op het halve uur? Om half acht werd hij namelijk wakker met de sterreclame. En dat klopt, want het nieuws van toen het kwam inderdaad anderhalve minuut na half acht. Ja, ja, deze ochtend zaten we elke keer een minuutje erachteraan. En dan moet ik gelijk zeggen, dat is allemaal mijn schuld. Uh, het is sowieso niet sowieso. altijd mijn schuld. Ja. Maar, want het is een sport voor de regisseur uh, die, die, die natuurlijk uh, elke ochtend hier zit. En die, die probeert echt wel strak op dat half uur uit te komen. We mogen een beetje uitwijken, omdat het, een, het nieuws is in het programma, zullen we maar zeggen. Die op het hele uur, die is, ja, die is onverbiddelijk. Daar, daar komt ook gewoon de Ster, zonder dat wij dat, uh, daar eigenlijk iets over te zeggen hebben. Want hebben we hebben ook wel eens vragen over. Dat gesprek ja, zeker. wordt dat echt gewoon afgekapt uh, als, als, als zijn, wij ja. niet stoppen. Maar um, timing is alles. Dus um, ja, dan ben ik, ik ben een beetje een ongeleid projectiel. Uh, blijkt dan toch een minuutje uitgelopen in een half uur gesprekken. Nou ja, kan gebeuren. Maar en... ik, uh, gisteren hadden we twee keer dat het precies was ja, op de seconde. Klopt, ja. nou, dan staan ja. we hier stiekem een we beetje te We proberen het wel altijd. Nerds dat we zijn. Ja. Dan waren we vanochtend te gast bij een Installateur van CV-ketels. Daar staat de telefoon namelijk rood gloeiend vanwege kapotte ketels door de kou. Uh, onze verslaggever stelde daar deze vraag. En kunt u mensen aan de telefoon ook helpen? In de zin van: uh, nou, Hebt u stopcontact wel aan en uitgezet of zo? Ja, dat kan helemaal niet, heb John. Een stopcontact kun je niet aan- en uitschakelen. Ja, dat klopt ook. Uh, maar goed, hij bedoelde denk ik een schakelaar. Uh, maar ik begrijp het wel een beetje. Mijn vader is een elektricien. En die hoort heel vaak verslaggevers en presentatoren zoals ik... over spanning en over stroom praten. En dat verkeerd gebruiken. Wat en voltage verkeerd. <laughs> Allemaal verkeerd. Dat is heel pijnlijk als je er wel iets vanaf weet. En uh, ja, we hebben wel één talent. En dat is meestal om niet zoveel van techniek af te weten. Terwijl we toch veel meer techniek en zelfs werken. Zelfs jij is... als zoon van een elektricien... Ja. <laughs> komt, of komt dus de beste. Oké, okay, uh, bergers die uh, mogen binnenkort zelf met zwaailichten naar een incident toe. En dat kan het opruimen op de weg snel, uh, versnellen. Daar zijn de bergers zelf heel blij mee. En we kregen ook veel reacties daarop. Goed dat nou, de minister dit doet. Daar zijn de bergers helemaal niet blij mee. Dat hebben we net een uh, half uur geleden gehad. Maar goed, dat maakt niet uit. Ze waren eigenlijk veel oh. blijer met de afspraken die ze al hadden gemaakt. En hadden liever gehad dat die werden ingevoerd per direct. En die zwaailichten die kunnen de verkeerssituatie ook nog verstoren, zeiden ze. Ja, oké. Okay, laat ik het zo zeggen. De luisteraars die zijn er blij mee. Oh, oké. Okay. Goed dat de minister dit... Doet, zegt uh, Vreugde Heel op uh, Twitter. Als het maar wel goed wordt geregeld... want te veel zwaailichten ja. zorgt voor onrust op de weg. Nou, dan heb je het punt, al. Ja. Kusters die wijst nog op een hoger doel dat ermee gediend wordt. Want files leiden tot vertragingen bij bedrijven, fabrieken... bijvoorbeeld. De enorme schade voor onze economie is dan een feit... schrijft ja. Kusters. Nou, het is vandaag koud, dat hebben we uh, veel besproken. Uh, op allerlei manieren. Marco Verhoef had het vanochtend zelfs over stervenskoud. En toen vroeg jij dit... Is dat een officiële term trouwens? Stervenscout? Dat... Nee, die heb ik zelf verzonnen. Oh ja, oké. Okay. Heb je daar met Gerrit Hiemstra, Hiemstra al overleg over gehad? Nee, nee, nee, nee. nee. Misschien dat daar een andere term uit gaan, <laughs> ja, kan komen dan. Maar goed, dat moeten we maar eens overleggen. Ja, ik moet even uitleggen, want er was Gerrit Hiemstra heeft toch gezegd... Uh, we moeten ons niet zo aanstellen, het gaat een beetje vriezen. Trek een trui aan. Ja. En uh, Gerrit en Marco zijn natuurlijk collega's bij het journaal. Ja, precies. Vandaar. Maar over die term stervenskoud, uh, dat is wel een veelgebruikt synoniem voor ijskoud of zeer koud, zegt Aten. En voor de Fries Gerrit Heemstra moet het ook geen vreemde uitspraak zijn, mild hieke. Want in Friesland hebben we bij dit weer dezelfde uitspraak: It is stierdene koud. <laughs> <Moa>. <laughs> Sorry Sorry, ik het goed. Ja We hebben, we hebben een, Friese, een Friese regisseur Roel, oh, rol en uh, die, uh, die zegt mooi. Nou, die duikt weg. Maar goed. Sorry, uh, dank allen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via at NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn at Ik kreeg net een berichtje van mijn moeder. Mijn vader is uh, docent elektrotechniek en uh, geen elektricien. Krijgen we dat weer? En um, dan het verkeer nog, Wijnand. De files die uh, lossen geleidelijk aan op, uh, Windfriet. Ook rond Amsterdam, waar vanmorgen de meeste drukte te zien was. Vooral door de sneeuw. Op de A10-Oost gebeurde daarbij een ongeluk, bij Amsterdam over Amstel, komend vanaf de noordkant van Amsterdam. De weg is vrij, de file daar lost op. De A22 Velzen-Beverwijk is in beide richtingen dicht bij de Velzertunnel door een technische storing. Omrijden kan via de A9, de Wijkertunnel. En in Zeeland was de wester tunnel eventjes dicht voor het verwijderen van ijspegels. Maar die klus is inmiddels geklaard en het verkeer gaat daar weer rijden. Goed zo. Wijnand, dankjewel. Vanavond de eerste marathon op natuurreis van het seizoen. Haaksbergen is opnieuw de gelukkige, dat heeft u vanochtend al gehoord. Een van de deelnemers is Olympiaganger Bob de Vries. Bob, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want net terug van Pyeongchang, of nou, nou, ik zeg net terug, dat is niet waar... want jij was al iets eerder terug dan, dan, dan, dan he, de laatste atleten. Um, gelijk maar even een dilemma voor je. Olympische Spelen of natuurreis? Nou ja, nou, natuurreizen, hè, dan gaan de Olympische Spelen nog wel voor. Tenminste, voor zo'n wedstrijd als, als vanavond. Maar uh, mocht dan de toch komen, dan, uh, dan, gaat, dan gaat dat weer voor. Dus uh, ook daar zit, uh, zit enige gradatie in. Nee, volgens mij is dit niet te kiezen hoor. Uh, onder kiezen verstaat dat je de eentje niet neemt, een ander wel. Want, dus, um, uh, je moet even kiezen. Ja, Stel nee. dat je, want het gaat natuurlijk om op kunstijs schaatsen, binnenbanen, etc. Of, mm -hmm. of je kiest echt voor, ja, je doet allebei, het mag van mij wel. Maar toch, leuk voor het gesprek mm -hmm. als je even kiest. Ja, nee, maar kijk, het is, mijn hart ligt echt bij het natuurreis. Dus als ik echt één uh, zou moeten laten schieten, dan, uh, dan is dat toch wel het, uh, het kunstijs. En, uh, maar goed, kijk, dat hebben we in Nederland, hebben we zo weinig natuurreis. Dus uh, ja. ik denk dat ik alleen met, uh, met natuurreis er ook niet kwam. Nee, dat snap ik wel. Vijftiende uh, geworden op de Olympische vijf kilometer. Uh, hoe zit je er eigenlijk bij? Ben je, ben je tevreden? Nee, nee, absoluut. Nee, dat was echt een grote teleurstelling uh, en... Ja, kijk, inmiddels, uh, nu, uh, nu, nu uh, ben ik het in, heb ik het al een beetje achter me gelaten. Het was natuurlijk al de tweede dag van de Spelen... En, uh nou ja, net zoals je het al noemde ben ik al even weer thuis... en nu uh, kijken we weer uit uh, naar komende week, naar het natuurreis. Dus de grootste teleurstelling is nu wel wat weggezaakt. maar uh, nee, tevreden was ik zeker niet. Ik ga het ook niet uh, meer invrijven dan nodig... maar de verwachtingen waren er bij jou ook wel, wel degelijk... omdat je ook Sven Kramer mm -hmm. bij het OKT bijvoorbeeld versloeg... die nu uiteindelijk goud worden. Dus uh, je, je, je, je, er zat meer in. Ja, nou kijk, absoluut. Kijk, ik wist wel... Uh, hey, kijk, je moet dat jezelf ook wel een beetje doelen stellen natuurlijk... En, als ik zo'n uh, zo race had gereden, als ik op, de, op het OKT deed, dan was een medaille gewoon mogelijk. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat was dus ook mijn, uh, ja, mijn ultieme doel. En ik wist ook wel dat het heel moeilijk zou worden. Maar ja, kijk, uh, ik denk wel, van als ik echt goed had gereden, dat, dat erin had gezeten. Dus daar, daar ging ik gewoon voor. En ik wist ook als ik uh, vijf of zes kon worden, uh, zou worden dat ook... Dat ik dan misschien ook wel tevreden moest zijn. Maar uh, dit was gewoon uh, ja, met de 15e plek en 6 22 was gewoon uh, ver onder de maat. En dat, ja. Was, ja, dat was wel echt, echt teleurstelling. Absoluut. Dat is waar, Eindmalen, ja, zeggen we dan gewoon. Dat laten we even achter ons, want mm -hmm. jij hebt het ook achter je gelaten. Um, althans, dat gaat natuurlijk maar langzamer maar toch. Uh, die spelen waren voor jou dus klaar hè, na, na de eerste zondag. Ben je toen gelijk naar huis gegaan? Nou, niet helemaal gelijk. Ik was, al, uh, ik was ook nog reserve voor de 10 kilometer. Dus uh, die was uh, de donderdag daarna. Dus uh, zeg maar een beetje... Toen uh, ben ik nog een dag of vijf uh, ben ik gewoon aan het trainen gebleven voor de 10 voor, nou, voor kilometer. En daarna ben ik naar huis gegaan. Ja. Niet naar Zweden, want ik zag even het schema voor de marathonschaatsers. Die, mm -hmm. die waren op dat moment nog uh, die waren bezig in Zweden. Ja, klopt. Ik had, uh, nou, als ik per se had gewild, had ik vanuit Korea naar Zweden kunnen vliegen. Maar het is wel... Uh, uh, voor de, kijk, je hebt natuurreis, natuurreis. Vanavond rijden we 100 ronden op de baan. En uh, nou, dan zijn we binnen een uur klaar. Maar in Zweden is het 150 kilometer. En uh, ja, dat is een dusdanige ander, vergt een dusdanige andere voorbereiding. Uh, ja. dat ik dat heb laten schieten. Want ik heb natuurlijk me helemaal voorbereid op de Olympische Spelen. op de 5 kilometer. En die trainingen zijn gewoon uh, ja, meer uh, op snelheid gericht. Minder duurwerk. En die jongens die daar voor de overwinning strijden. op, uh, op de 150 kilometer of. Uh, ja, die hebben zoveel duur gedaan, dan kwam ik gewoon nu een beetje tekort. En als ik dan uh, rechtstreeks uit Korea erheen vlieg, dan uh, ging ik er echt heen om het uh, als pelotonvulling. En daar had ik dan ook nog geen trek aan. Nee, dat snap ik. Want ja, ook daar ben je wel wat gewend bij dat marathons Dus Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst nog even, je moest natuurlijk ook terug voor de koeien, toch? Ja, nee, absoluut. Kijk, het is, of absoluut maar, kijk, ik heb natuurlijk een boerenbedrijf en, ja. een, en een gezin. En uh, kijk, ja. Dat was voor mij wel de reden dat ik eerder terug ben gegaan van de Spelen. Want uh, kijk, de rest is allemaal gewoon tot het einde gebleven. Maar uh, ja, ik was natuurlijk, al de, zoals het noemde, de tweede dag al klaar. En dan duurt het nog twee weken. En ja, uiteindelijk heb ik daar gewoon niks te doen. En thuis, uh, nou ja, ik, miste, ik was voor de uh, tijd al uh, op trainingskamp geweest. Dus ik was ook al uh, meer dan een maand van huis. Nou En dan uh, mis je je gezin en de bedrijf gaat ook door. Dus ja. dan uh, nou, dus heb ik het gevoel dat ik daar in Korea wat uit mijn neus eet. En ja, hier, is uh, hier is genoeg te doen. En je bent gewend om veel te doen. Uh, want het is een vol leven zo met twee schaatsschema's die eigenlijk naast elkaar uh, lopen. Twee schaatslevens misschien zelfs wel. Uh, laten we even naar je luisteren in uh, zeer goede tijden. En nu krijgt hij uh, de bel. Nog één ronde te gaan dus voor uh, deze Bob de Vries. De broer dus van uh, Elma de Vries. En krijgen we dan een uh, compleet bandfeestje? Nee, want er is nog eentje van Van Werven die er uh, tussenuit uh, probeert te uh, piepen. Maar Bob de Vries uh, die gaat hier winnen in uh, Noord-Laren. Ik zou zeggen, ga maar staan en zwaai naar het publiek. Ja. Doe de handen omhoog. Het publiek ja. krijgt zelfs uh, applaus. Bob de Vries. Wind opnieuw in noord -Laren. Ja, Bob de Vries. Wind opnieuw in noord Dat was in 2013. Uh, Pak er maar eventjes uit jouw palmarès. Even een moment eruit hoor. Um, maar hier gaat het natuurlijk om. Uh, je hebt nu alles op de lange baan gezet. Uh, bij het kunsteis. Maak je dan uh, dit seizoen nog wel een goede kans, denk je? Bij, bij het marathon, wat toch echt een andere ander slag, Schaats is. Ja, nou. Kijk, ik combineer het natuurlijk al jaren. En het is wel. Uh... Nou, zoals ik al noemde, met uh, de baanwedstrijd is gewoon heel goed combineren met het lange baan schaten. Want, uh, dat, uh, nou, kijk, wij, wij trainen eigenlijk uh, grotendeels hetzelfde. Ja. Natuurlijk, het accent ligt op een gegeven moment bij een 5-kilometer Olympische Spelen wel veel meer richting, uh, richting het lange baan. Maar, uh, nou ja, als de hele ploeg er is, dan uh, zijn heel veel trainingen gewoon een beetje gecombineerd. En dan, uh, ja, de ene helft die rijdt dan traint eigenlijk voor een World Cup, en de andere helft voor een marathon dat weekend. En ja. dat. Uh, ja dat gaat altijd heel goed eigenlijk en dus wat dat betreft uh, is die overstap uh, naar de baanwedstrijd op de marathon niet zo groot en bovendien dat ijs dat nu uh, ligt daar in Haaksbergen en morgen in Arnhem dat is toch ook gewoon opgespoten en ook behoorlijk netjes toch neem ik aan dat, dat, dat ligt ja, ook niet zo ver ja, uit nou, elkaar je, dat, dat echt natuurijs nee, is nog wel dat, even wat dat, anders dat, dat is zeker een heel, heel groot verschil hoor kijk en, en nu ook het is nog heel koud dus het, is, uh, het ijs is ook heel hard en uh, nee, het is bijna geen natuurijs uh, te noemen het is uh, het, ja, ze doen zo hun best uh, op die baantjes. Dat, en, het, dan, ja, en dat resultaat is dan altijd geweldig. En dan kan je gewoon, nou, zoals wij dat noemen, je kan er gewoon blind over schaatsen. Je hoeft niet te kijken waar, uh, hè, nou, of voor scheuren of slechte stukken. terwijl Kijk, als je gewoon buitenuit op het natuurreis rijdt, dan moet je altijd, altijd je ogen op het ijs houden. Want voordat je weet, uh, heb je je schaats in een scheur uh, gezet en dan lig je op je snuffert. Nee, dus dat betreft het, lijkt dit veel meer op... Uh, eigenlijk lijkt dit gewoon heel erg op een gewone baanwedstrijd. Ja. wat dat betreft. Ja, we moeten het toch even over de Wijzenzee hebben. Dan weet je gelijk al wel waar ik het uh, over ga hebben. Daar was je niet, hè, trouwens, uh, bij de alternatieve Elfsteden Nee, dat was tocht. ik niet. Nee, nee, nee. Of dat was het Open NK, nee, was dat, sorry. Ja, en, en, en, en daar werd nogal wat ja. uh, uh, geduwd en getrokken. Uh, er, uh, er vielen zelfs bijna klappen. Uh, veel gedoe. <laughs> Jouw ploeggenoot Arjen Stroetinga en... Uh, uh, ja, Gary Hekman was dat. hè, en hij is weer schaatser bij het andere team. Mm -hmm. En dat gaat de hele tijd maar mis tussen die twee teams. Jij ja, zit bij Jillard An Anema. Waar we inmiddels ook alweer veel over gehoord hebben tijdens de spelen. Um, uh, kun je garanderen dat, uh, dat het uh, netjes verloopt vanavond? Nou ja. <laughs> nou, garanderen kan ik natuurlijk niks. Maar, kijk, normaal, maar wat is daar gaande gaan op? op? Natuurlijk, nou ja. Eigenlijk heel weinig. Kijk, het, is, uh, het is heel enorm opgeklapt. Kijk er is natuurlijk. Uh, ja, er werd in gevochten. Een, uh, in de ja, nou, dat, voor mij, dat is voor mij helemaal niks. Er is helemaal niks gebeurd. Er is wel wat ges, gescholden na de wedstrijd. Mm -hmm. Maar daar is het ook wel bij gebleven. Dat er, voor de rest was er helemaal. Uh, daar waren de rijders zelf heel verbaasd over. Dat, uh, ze wisten niet eens dat ze daar een rode kaart voor hadden gekregen. Zelfs voor het vechten. Allebei niet. Want er, was gewoon he er is helemaal nooit gevochten. Dat hoorden ze pas later in het hotel dat ze daar een rode kaart voor kregen. Okay. Dus kijk, het is een, uh, wat dat betreft is het ook heel erg uh, een opgeklopte situatie. En uh, kijk, natuurlijk in, uh, in eindsprint kan er wel eens wat uh, gebeuren. En kijk, dat kan ik voor vanavond ook niet garanderen dat het niet gebeurt. Maar kijk, we gaan allemaal wel naar de, naar de wedstrijd met de intentie om, uh, om gewoon een eerlijke wedstrijd uh, te rijden. En kijk, en dat werd op de wijze heel erg, uh, ja, werd het eigenlijk een beetje net gedaan. Of dat er van tevoren al uh, plannen zijn om iemand een ba de baan uit te duwen of zo. Maar dat, dat is helemaal niet zo. Ik denk dat er gewoon een, een, een ja, gezonde concurrentiestrijd is, zeg okay. maar. En, uh, ja. en als je elkaar wekelijks tegenkomt... dan, uh, ja, dan, dan lopen, uh, lopen er soms de gemoederen misschien dus iets meer op... als dat je elkaar uh, een jaar niet gezien hebt. We houden het uh, in de gaten, Bob. Uh, vanavond in Haaksberg. Ik wens je heel veel plezier. Dank je wel. 1, 2, 3 voor de dag. Behalve dat schaatsen ook voetbal vanavond. Vanavond zijn de twee halve finales om de KNVB-beker. Vanaf half 7 AZ tegen FC Twente. Half 9 Feyenoord Willem II. Uiteraard ook te volgen hier op NPO Radio 1... bij Langs de Lijn en Omstreken. Er bestaat overigens nog een kleine kans... dat die wedstrijd uh, en beide wedstrijden afgelast worden. Dat heeft te maken met het publiek. Want als de gevoelstemperatuur zo laag wordt... dat het niet meer uithouden is voor het publiek... dan gaat het dus niet door. Het dorp Tienje huldigt... Van vanavond Short trekster Suzanne Schulting. Afgelopen donderdag won ze goud op de 1000 meter in Pyeongchang. En dit is hoe, en dan ga ik het weer proberen... Parken en Beppe, Schulting, daarop reageerden. onder keer van Suzanne Schulting. Pakte aan daar goud. Dat is we Suzanne hezen. Dat is de samen Susanne Suzanne Schulting gaat goud winnen. Van de Koreaanmenu. En Schulting komt als eerst door de finish. Het is goud van Suzanne Schulting. Waar hij dit nog? wegnuchterheid ineens. Vanavond dus de huldiging van de trots van tienje. De buitechtelijke zoon van prins Carlos, Hugo Kleinstra... hoort over een klein uurtje van de Raad van State... of hij zich prins mag noemen en de achternaam de Bourbon de Parma mag gebruiken. Trudy van Rijswijk is bij de uitspraak. Trudy, um, nog eventjes terug in de tijd. Hoe uh, zat het ook alweer met die zoon? Nou, wordt wel even opletten dan. Hij is uh, de zoon van Brigitte Kleinstra en prins Carlos. En prins Carlos is weer de zoon van prinses Irene. Uh -huh. um, Hugo, die werd in 1997 geboren uit de relatie die Brigitte Kleinstra en... Uh, Carlos toen hadden. Ze waren niet getrouwd. En uh, Carlos heeft zijn zoon wel er erkend, maar hij wil niet dat hij zich Bourbon de Parme noemt. Dat is een aardelijke titel. En uh, Carlos vindt dat dat niet klopt met de traditie. Die schrijft voor dat die titel alleen over kan gaan op kinderen die uit een huwelijk geboren zijn. En dat is nu dus niet het geval. Okay. En de zoon stelt dat hij net als ieder ander in Nederland gebruik mag maken van zijn recht om als hij 18 is te kiezen welke naam dat hij wil hebben. En hij heeft gekozen voor de naam van zijn biologische vader, de de Parma. Kijk, ik hoop dat iedereen meegeschreven heeft. En we gaan uh, later ja, vandaag horen, ja, op NPO Radio 1 horen of, dat, uh, of je gelijk krijgt of niet. Uh, dat is over een uurtje. De Raad van State gaat uh, zich dan uitspreken. Wij gaan uh, nu naar Regulaine, zometeen natuurlijk uh, spraakmakers. Yes. Wie zit er allemaal? Volkert Elsman, is er uh, om half elf. Uh, vandaag is de laatste dag dat je een petitie kunt ondertekenen om biologisch groente en fruit naar 0% te krijgen. Dus, want de BTW-verhogingen zitten in de planning... en zegt: juist biologisch is veel beter en veel minder uh, belastend voor de aarde. Dus dat moet naar uh, 0% doen. Nou, een hele discussie over het gangbare en het biologische voedsel doen. En we spreken straks ook met Juman Fatal. Zij speelt de rol in een telefilm van vanavond over een Syrisch meisje in Groningen... Uh -huh. waar uh, zowel de Groningers als de Syriërs zoeken naar geluk. Kijk. Ja, ik houd het even kort, maar ja. het is een heel mooi verhaal. Ja, die klok, hè. Die klok. Oké, okay, veel plezier allemaal. Fijne dag. NPO Radio 1.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 Het moederbedrijf achter Albert Heijn en Bol.com, Ahol de Heze, heeft het afgelopen jaar meer winst gemaakt. De winst kwam uit op 1,8 miljard. En dat is 1 miljard meer dan in 2016. Dat komt mede door recordverkopen online. Voor het eerst in bijna 10 jaar tijd zitten er minder mensen in de bijstand. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2008. Volgens het CBS zitten er nu ruim een half miljoen Nederlanders in de bijstand. Er is vooral een afname te zien onder mensen tussen de 27 en 45 jaar. Nieuw-Zeeland wil overlast door konijnen aanpakken... met een speciaal ontwikkeld dodelijk virus. Boeren klagen al jaren over de schade die wilde konijnen in de weilanden aanrichten. Het virus is in Zuid-Korea ontwikkeld en tast organen aan en klontert het bloed. En een konijn sterft dan binnen twee tot vier dagen. Het weerlokaal eerst nog wat lichte sneeuw. Later vanochtend wordt het overal droog en gaat de zon geregeld schijnen. Vanmiddag wordt het min 2 tot min 5 graden. Maar door de oostenwind voelt het een stuk kouder aan. ANEB-verkeersinformatie. Op veel plaatsen is het nog glad door sneeuw. Vooral in het midden van het land en rond Amsterdam. Verder zijn de files bijna overal opgelost. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam staat nog drie kilometer file bij Vinkenveen Met zes minuten vertraging. En op de A22 Velsen richting Beverwijk is een technisch probleem met de Velsen tunnel. Die is dicht, dus richting Beverwijk. Het verkeer wordt daar omgeleid via de wijkertunnel de A9. NPO Radio 1. KRO NCRW. Een record aantal ziekmeldingen in Nederland schaatskoort. Julene Klacht. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij Spraakmakers. De Slovaakse journalist die zondag werd doodgeschoten... deed onderzoek naar corruptie in de hoogste politieke kringen in Slowakije. En lokale media melden dat hij een artikel wilde publiceren... over banden tussen hoge ambtenaren en de Italiaanse maffia. We gaan het er straks over hebben in het mediaforum. En daarvoor schuift dan ook aan Gertja Boekman Hoekman van nu.nl... om maar nu hier al aanwezig de directeur van AT5NH, Paul van Gessel. Goedemorgen, Goedemorgen Paul. Ellie Lust was uh, shining gisteren op ja. televisie met uh, Ellie op patrouille 1,4 miljoen mensen keken, maar ze maakte ooit haar de buurt. Ja, ze is, bij ze is van ons. Ze is van ons. Nee, ze is van heel Nederland inmiddels. <laughs> inmiddels wel. Dat was al een beetje naar de Mol natuurlijk. Hè. Wie is ja. de Mol is ook meegedaan. Uh, nee, maar ze is echt een topwijf. Ja. En uh, nu kan heel Nederland daar eens van genieten. Het fenomeen Ellie Lust, we bestreken het uh, na tien uur. Ook hier al aan tafel, spraakmaker van deze ochtend... de voorzitter van de JOVD, Splinter Chabot. Ja, hartstikke gezellig. Goedemorgen. Goedemorgen. De term hoe komt splinter door de winter, zegt het en, jou iets? van ben je daar uh, echt uh, jong voor? Die ken ik wel, maar het was, vandaag, ja, het was vandaag vrij moeilijk. Lekker band, uh, trein die vertraging hebben, maar kom wel door de winter heen. Dat, uh, dat scheelt. En hier dus uh, twee uur lang te gast, tot half twaalf. En we beginnen eerst met Stand.nl. En daarin is de stelling, geplande behandelingen moeten wijken... om giep-patiënten op te Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Ja, want er zijn een record aantal griepgevallen, is er inmiddels in ons land. We horen daar vanochtend ook veel over. Het houdt maar niet op, we zitten inmiddels in week 11. En de afgelopen week waren er meer meldingen, weer meer meldingen over de griep dan de week ervoor. Er wordt pas van een epidemie gesproken... als het aantal griepgevallen twee weken achtereen boven de 50 ligt. Deze epidemie die lijkt heel veel op de epidemie van twee jaar geleden. Die duurde ook heel lang, de langste epidemie ooit. Die heeft 21 weken geduurd. We weten natuurlijk niet of dat nu ook zo zal zijn. Acute zorg is voorspelbaar. Geplande zorg kunnen we daaromheen maken. Ja. En ik denk dat we goed moeten kijken naar wat in januari en februari... Uh, echt moet of wat uitgesteld kan worden... zodat we betere patiënten uh, van dienst kunnen zijn die de griep hebben. Die laatste die we hoorden was Thies Eikendal. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen. En hij vindt eigenlijk dat er beter gekeken moet worden... naar wat er in ziekenhuizen per se moet gebeuren aan geplande behandelingen... en wat er kan worden uitgesteld, met name in die maanden januari en februari... als de griep ieder jaar eigenlijk weer zijn hoogtepunt bereikt. Het is natuurlijk een jaarlijks verschijnsel. Eh, dat gaf hij ook aan. Het is iets waar ziekenhuizen... eigenlijk beter eh, zich op zouden kunnen voorbereiden. En toch zie je dus nu, als je even googelt... op, eh, op, op het nieuws ook, zie je operaties geschrapt. opnames stop. Eh, operaties verplaatst. Dat steeds meer. De operaties moeten wijken... of geplande behandelingen voor die grieppatiënten. Vandaar dus die stelling. Ja, dat moet nu eenmaal wijken om grieppatiënten op te vangen. Een splinter? Nou ja, dat dat moet me... dan maar. Ja, dat lijkt me vrij logisch. Ik bedoel... Uh iemand die met urgentie dus uh, moet worden opgenomen of zo... dus, dus pro problemen heeft en geholpen mm -hmm. moet worden. Dat gaat ook voor iemand die bijvoorbeeld een, een goede teenagel heeft... waarbij die nog wel een paar dagen extra rond kan lopen. Dus, dus eh, het gaat dan even om, om Jij de Jij zet urgentie. hem gelijk heel zwart ja, ja, het ja. gaat om de urgentievraag. Dus iemand die natuurlijk een hartaanval heeft... die kan je niet zeggen van nou, dat komt volgende week. Maar nee, iemand die is ook dus, niet gepland uh, vaak. Is ook niet gepland nee. vaak, nee. Maar dus de dingen die dus wat minder urgentie hebben... ja die zullen dan helaas wel moeten wijken voor de mensen... die nu uh, met hoge urgentie naar het ziekenhuis moeten. Ja, want dat is natuurlijk het geval. Het zijn mensen die complicaties hebben. veel ouderen, uh, veel ouderen, Kinderen. Ja. En die moeten opgenomen worden. Paul, mee eens of oneens? Ja... Nou ja, het is, het is met het nieuws natuurlijk hetzelfde. Als er nu een bus door de Kalverstraat gaat rijden, dan moeten wij ook wijken. Ja. Dus dat is volstrekt logisch. Uh, dat, je, dat je acute. Het, het, het punt was volgens mij, een beetje... dat de ziekenhuizen niet zo goed plannen. Dat ze er Precies. gewoon rekening mee moeten ja. gaan houden, eens een keer. Dat en, ze in die uh, zin hardleers zijn. Uh, ja, maar goed, het, het, het, het is een beetje. De, de gezondheidszorg is een groot ding, weet je. Volgens mij is het ook ontzettend complex om dat allemaal te plannen. En uh, vroeger hadden we hele lange wachtlijsten, kan ik me nog herinneren. Toen werden ze weer weggewerkt. En toen wilden we weer van allerlei nieuwe knieën en zo. Toen kwamen ze weer terug. En, uh, maar volgens mij is het een helft job. Om de, om de zorg goed te plannen. Ja, alleen dit is wat, wat hij nu zegt, die Eikendal... is juist die griep ja. is wel te plannen. Deze ja. acute zorg kunnen we gewoon incalculeren. Ja. Want we weten gewoon dat het in deze maanden... dat er heel veel mensen moeten worden opgenomen als ze ernstige complicaties hebben van die griep. Dus anticipeer daarop. Ja. En werk veel meer samen. En zegt eigenlijk landelijk gezien... hebben we genoeg capaciteit om iedereen op te vangen. Nou, maar ieder ziekenhuis ja. doet zelf. Heeft het idee, we doen alles en we doen het hartstikke goed. Maar als ja. je eventjes wat breder regionaal zou samenwerken... dan zou dat een hoop ellende kunnen nou, schelen. Gewoon, uh, ja, dat is het opgelost? Ja, ja, maar ja. ja, ja. nou, we transporteren ook gevangenen naar België. Als daar, of, en Nooren die hier dan eventjes worden ja. Ja. gebivackeerd. Dus, uh, globaliseer nee, niet, maar Denk daar aan... Denk daaraan en uh, het nee, zou wat dat, vaker ja. moeten, uh, ja. moeten gebeuren. Zullen eens kijken wat, wat andere reacties uh, in het land zoal zeggen? Gerard Brummer bijvoorbeeld. Voor de meeste zieke patiënt moet de minder zieke wijken... een versleten knieoperatie kan best wachten. Uh, George Groenegaard, die schrijft op de site... aan gie patiënten verdienen ziekenhuizen te weinig. Liever een gecompliceerde operatie met complicaties... en een vette rekening naar de verzekeraar. Nou, Ik zou het heel... idee hebben dat daar niet heel veel vertrouwen in, nee, in maar de zorg, zorg zit. Maar het in is een beeld van ziekenhuizen. Leven, ja. Misschien toch een keer een uh, negatieve ervaring gehad. Dat zou ook kunnen. Ad van Ekeren heeft nog een tip. Griepje voorkomen. Ik neem al jaren ochtends, let op mensen... een sneetje brood met honing... gesneden kiwi erbovenop en voilà. Even afkloppen, maar heel lang geleden dat ik griep heb gehad. Ja, dus griep is een keuze. Ja. Jij zet hem even sterk aan. Griep is een keuze, mensen. Nou, we horen natuurlijk wel, dat, dat zei die, die Ties vanochtend ook... Van, ja, de, de griepprik die wordt natuurlijk wel gegeven, maar werkt wat minder dit jaar. Dus dat is waar ziekenhuizen ook nog mee te kampen hebben... dat er gewoon veel uh, collega's, veel uh, artsen zelf ziek zijn. Dus dat maakt het misschien nog extra lastig... waardoor die bedden eerder en snel vol zijn. We gaan ook praten met Peter Kingema. Hij is uh, medisch specialist van de intensive care... in het medisch centrum Leeuwarden. Goedemorgen. Goedemorgen. meneer Kingema, hoe druk is het bij jullie? Nou, ik denk dat in heel veel ziekenhuizen het druk is. Er spanning spanning tussen patiënten die niet naar huis kunnen... en voor een deel dus met griep komen. Mm -hmm. En die dus niet weg... Er is niet zoveel keuze voor ziekenhuizen. Als patiënten op de eerste hulp zijn en die zijn te ziek om naar huis te gaan... dan kan je ze niet wegsturen. Nee. En dat verwacht denk ik ook niemand eigenlijk. Jullie zijn best luchthartig erover aan het praten... maar voor heel veel mensen in de zorg... is het een enorm probleem op het moment. Um, zeg maar, is voor een ziekenhuis geen enkel voordeel... om electief af te zeggen. Dat is slecht. En dat wil je ook niet voor de patiënten die electief aan de beurt zijn. Maar je kan niet anders. U bedoelt eigenlijk wat, want u noemt het, hoe zei u het nou? Electief? Electief wil zeggen geplande de Oké, okay, oké, okay, dat is van tevoren. Scopieën, dus zeg maar, ja. En ziekenhuizen zullen er alles aan doen om hun electieve programma door te laten gaan. Ja. Want dat is een heel groot deel van hun dagelijks werk. En daar, zeg maar, daar worden ziekenhuizen ook op afgerekend. Gewoon, er moet zoveel geld binnenkomen om het ziekenhuis te gaan mm. draaien. Maar dan voelt u dus niks oh, nou, voor die oproep... die de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen doet. Die zegt van ja, zeg dat nou op een wat lager pitje... want je weet dat dit nee, gaat komen. Dat, dat, nou, ik denk dat dat kan niet anders en dat gebeurt... Alleen je weet niet van tevoren hoe lang de griepperiode duurt. Eén jaar is zes weken, de andere zestien weken. Je weet ook niet hoe ernstig de griep is. Uh, twee jaar geleden hadden wij altijd ongeveer 30 tot 40 procent op de IC... vol met grieppatiënten, nu, nu, nu nauwelijks. De griep is dus wel zo ernstig dat mensen naar het ziekenhuis moeten... maar ja. niet per se op de intensive care komen. Uh, je kan niet zeggen... Uh, zeg maar, we hebben een bepaalde operatiecapaciteit in Nederland. Uh, die zou je dus dan uh, in de maanden uh, januari tot en met maart... ...minder moeten gebruiken. Maar je moet het dan wel inhalen. En OK-personeel OK kan eigenlijk iets anders dan op de OK werken. Dus het is niet zo makkelijk. Beter samenwerken is wel goed... ...maar het is een misvatting om te denken... ...dat er lichtvaardig electief wordt afgezegd. En het is ook niet een keuze. Nee, Als en... mensen doodziek op de eerste hulp zijn... Uh, ...dan zul je ze moeten opnemen. En natuurlijk zal in deze situaties is men eerder geneigd... om liever iemand niet op te nemen dan wel. Uh -huh. Want er komen zeg maar, in ons ziekenhuis tussen de 40 en 70 per dag... spoedopnames, dat is natuurlijk niet allemaal griep... en ja. die moeten erin. Ja. Maar de mensen moeten dan ook wel de weer uit. Het ja, is precies. elke dag een, een zoeken hoe dat moet. Maar eigenlijk hoor ik u zeggen, dit, dit is nu het kan eigenlijk niet anders. Want we gaan niet de operaties van tevoren al cancelen... omdat we misschien griepgevallen zouden binnen kunnen krijgen. Dat moet je gewoon nee. niet doen. Nou, misschien moet dat wel, maar dat is tot nu toe denk ik is die noodzaak nog niet zo hoog geweest. Misschien heeft het ook te maken met het feit dat uh, de overheid toch ook uh, en de gemeentes nu minder geld besteden aan de thuiszorg, waardoor het opvangnet voor mensen ook kleiner wordt en minder goed. En mensen dus mensen... sneller in het ziekenhuis belanden ook of nou zich nou ja, melden. Misschien of, of laten we zeggen dat heeft effect op, uh, misschien effect op de instroom richting het ziekenhuis. Ja, dat, is, dat kan je je voorstellen. Ja. Als er minder zorg thuis is... mensen afhankelijk zijn van zorgsystemen omheen... familie, buren, uh, waar ook weer mensen griep van worden... dat het misschien wel minder uh, in, stand, in, in staat is om die zorg thuis nog te bieden... waardoor iemand nog thuis ja. kan blijven of niet. Maar goed, als dat maar, zo is, dan komt het dus op neer... dat een deel van de, de opnamegevallen zou kunnen worden voorkomen... als we het anders organiseren. Ja, misschien is dat zo... Ja. Maar dat moet je dan gaan bekijken. Maar ja. het, laten we zeggen, ze zullen op alle spoedeisende hulpen Zullen de dokters heel erg kritisch zijn? van... Is het nodig dat iemand blijft of kan het toch nog naar huis? Ja. Zeker op het moment dat je weet dat het zo krap zit. Kort en goed dan nog, meneer Kingema. Als, we, als ik nog even terugkijk naar het interview wat ik vanochtend hoorde bij het Radio 1-journaal. Dus, met, met die voorzitter van de spoedeisende hulpartsen. Die gaf wel aan: ziekenhuizen moeten echt beter dit gaan organiseren. Want ze weten het ieder jaar. Daar bent u niet helemaal ja, met hem dan... eens. Nou ah ja, ja en nee. Je ja. kan niet alles wegorganiseren. Nee. Uh, en als je op de spoedhuis de hulp staat, dan uh, voel je de nood heel erg hoog. Dat snap ik ook. Maar voor intensive care is het natuurlijk al jaren dag zo... dat als er s'nachts uh, patiënten op de intensive care zijn gekomen... die levensbedreigend ziek zijn... dat dat effecten kan hebben op het electieve programma... Van, uh, waar bedden voor nodig zijn op de dag daarna... Dat, en je kan dat niet allemaal wegorganiseren. Als ja. je dat weg wil organiseren, ga je ook veel meer kosten maken. En ga je ook dus een, een andere delen van het jaar wellicht overcapaciteit hebben. Nou, en u weet, er ligt voor de tweede lijn een bezuinigingsopdracht van 2 miljard. Ja, om maar minder. even aan te geven. Ja. Niet meer, maar minder. Dus dat is een enorme toer. Ik geloof dat alles beter georganiseerd kan worden, maar alles wegpoetsen kan niet. En het idee dat de ziekenhuizen nu maar wat doen of een keuze hebben... Ja, dat is echt ver van de realiteit. Goed. Dank u wel voor uw toelichting, meneer Kingema. Gaan wij van Leeuwarden naar het ziekenhuis in Goes. Sjors van Lieshout is medisch manager van het admiraal de Ruiter ziekenhuis daar. Goedemorgen. Goedemorgen. En meneer Van Lieshout, jullie hebben met het ziekenhuis al wel een paar keer het nieuws gehaald. Jullie hebben het Rode Kruis bijvoorbeeld ingeroepen voor de griepgolf. Andere maatregelen genomen om al te proberen binnen een paar uur te weten... heeft iemand het virus of niet? Jazeker. Ja, heeft u het idee, we doen er alles aan, maar dit is echt een jaar... nou ja, het rijst de pan uit. Ja, ik ben het met de vorige spreker ben ik het helemaal eens. Want om alleen de griep als oorzaak aan te wijzen, dat gaat me wat ver... Als ik kijk in ons ziekenhuis wat er aan acute patiënten gepresenteerd wordt op de spoedeisende hulp... zien we zeker dat door de griep er een, een, een verhoging in van aanbod is. Uh -huh. Maar we zien in het algemeen steeds meer complexere patiënten die steeds zieker zijn. En ik zal u daar het voorbeeld van noemen. Op het hoogtepunt waarvan we dachten dat we er voorbij zijn... maar het lijkt een beetje anders te gaan worden, hadden we twaalf mensen in de isolatie voor de griep... Uh -huh. en dertig mensen voor heel andere ziektebeelden. Dus dat, dat, dat het alleen de griep is, dat, dat is wat we ons uit het hoofd moeten halen. Het is precies wat ook de voorzitter van de Nederlandse Vereniging... voor spoedeis en hulpartsen zegt. Van luister eens even, we, we, we kijken tegen een veel groter probleem aan... dan alleen maar de griep en we moeten met elkaar het gaan organiseren. Dus op regionaal gebied moet er ook beter samengewerkt worden? Ja, maar als hij dat zegt, dan, dan mag hij dat zeggen. Ik vind dat dat in onze regio, samen met het regionaal overlegorgan acute zorg... dat we dat heel goed hebben zien aankomen. Ja. Want u heeft uh, nog geen remember... opnamestop bijvoorbeeld hoeven doen? Nee, de, de, de, de, uh, ons ziekenhuis is een kritisch ziekenhuis. Dus iedereen die acute zorg nodig heeft... is initieel welkom bij ons op de spoedeisende hulp. En we hebben zeker met onze omliggende ziekenhuizen geregeld overleg gehad... En die zijn ook zeer bereidwillig geweest om daar waar wij patiënten niet meer konden opnemen. En dat waren er gelukkig niet heel veel, om uh -huh. te helpen. Maar andersom precies hetzelfde. Dus er, er wordt regionaal heel goed samengewerkt op het ogenblik. We hebben in de nacht van zondag op maandag geloof ik, of maandag op dinsdag, hebben wij drie patiënten van uh, het ziekenhuis in Dordrecht bij ons op de intensiteit ja, ja. opgenomen. Ja. Maar en ik begrijp het was u... waar ik over sprak ja. heeft een hele belangrijke coördinerende rol in. Want ik begrijp dat u als ziekenhuis echt een, een crisismanagementteam heeft... Uh, in het leven geroepen vanwege de griepgolf. Nou, ja, dat is een, altijd een beetje een spraakverwarring. Ik zelf okay. als medisch manager noem dat een coördinatiemanagementteam. Oh ja, nu gaan we in een hele termen belanden inderdaad. Dat nee, was maar, niet de bedoeling, maar, maar, maar goed. Nee, ja. maar, maar, maar, maar, maar als iedereen dat een crisisteam noemt, vind ik dat ook prima. Ja. Waar het over gaat is dat we het zagen aankomen, tien weken geleden. Precies. En tien weken geleden heb ik aan onze bedrijfskundige managers gezegd van organiseer de zorg zo in samenhang met alle partijen om ons heen... dat we de continuïteit van die zorg kunnen garanderen. Ja. En tot op de dag van vandaag is ons dat gelukt. En heeft u dus nog geen opnamestop voor nieuwe patiënten hoeven instellen? Nou, wat ik u zei, er zijn een aantal mensen... Ja, ik heb dat al twee keer gevraagd aan ja. u, maar ik krijg daar geen ja, antwoord nee. op. Dus dan ga ik ja, denken van, is het er nou wel of niet? Nee, wat ik tegen u zeg is dat ik een aantal patiënten die ons acuut zijn aangeboden... heb ja, aangeboden in andere situaties. Ja, precies. Die en op die manier zijn. heeft u geregeld. Ja. Goed. Maar de reguliere zorg... Dus, dus de mensen die waar de voorgaande spreker over elektieve zorg sprak... hebben wij nog niet hoeven stilzetten... Anders dan dat we daar wel verschuivingen in gedaan hebben. Okay. hebben de dingen die we in Goes deden, hebben we naar Vlissingen toegebracht. Om, omdat daar hebben we een, een, een laag complex centrum. Daar ja. doen wij niet de acute zorg. Zodat we iedereen een plekje kunnen geven. Ja. Nou, kijk. Dank voor uw uh, verhaal. Vanuit Goes was dat. Dankjewel. Marco Sanders. En, en sterkte in de strijd? Dank je wel. <laughs> in, in die griepstrijd. Ja, Vermeulen, goedemorgen ook. Goedemorgen. U vindt dat de meeste mensen eigenlijk gewoon thuis moeten uitzieken? Ja, als je, uh, geen, uh, als je sterk genoeg bent, uh, normaal uh, gezond bent, de andere dagen, dan uh, als je griep krijgt, dan uh, kan je dat gewoon thuis uitzieken. Zo uh, gebeurt dat bij mij. Uh, ik zie dat mensen die uh, stress ervaren, dat, uh, dat die er veel langer over doen. Uh, dat die langer uh, over doen om op te knappen? Ja, dat uh, dat, dat ook de mensen zijn die uh, complicaties uh, krijgen... Ja. Want het is natuurlijk wel een verschil als, als Paul van Gessel... Paul, ik ga ervan uit dat je verder gezond bent. Zeker. Ja, nee, als ik jij een griepje, krijgt, al een griepje krijgt, dan gaan. is het een griepje. Want dat is natuurlijk wat meneer Kingema zei... van jullie doen er inderdaad wat, wat makkelijk over in dat de studio. ik heel veel stress heb ook. Uh, maar goed, jij hoeft niet naar het ziekenhuis. Nee. nee. want dat is zit volgens Gelukkig. mij wel een verschil in meneer Vermeulen... dat degenen die opgenomen worden, dat zijn vaak inderdaad oudere, kwetsbaardere mensen... die echt complicaties hebben of jonge kinderen... waarbij het echt nou ja, levensgevaarlijk zou kunnen worden... Ja, en dat het nu uh, zo'n uh, grote uh, griepgolf is, uh, dat zie ik in verband met het aantal mensen wat ook stress ervaart uh, op het werk. Uh, dus uh, als de weerstand lager wordt, en dat is zo bij stress, dan wordt de vatbaarheid voor bijvoorbeeld griep uh, ook groter. En ik maak inderdaad wel onderscheid tussen griep en een verkoudheid. Uh, griep zie ik uh, als de influenza waarbij de koorts 40 graden is en uh, wat een griepje wordt genoemd. Ja, dan is de koorts in ja, ja. het algemeen ook lager. Oké, okay. maar die een-op-een-relatie, uh, vanuit uw redenering volg ik hem. Ik, denk, ik weet niet of daar ooit wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan... maar ik begrijp hoe u hem bedoelt in ieder geval. Dank. Nou ja, ik, ik werk in die richting om mensen te helpen de stress te verlagen. Ja. Dus uh, daar zie ik de verschillen. Ja, ja. op zich uh, klinkt het logisch, toch? Ja, Als je weerstand hebt en dat ja. heb je door stress, dan word Genoeg je sneller slaap, ziek. gezond eten ja. en weinig stress, dat ja. wordt altijd aangehaald. Ja. ja. Meneer Vermeulen, hartelijk dank. Dan nog naar Marco Sanders, Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft een idee, je zou speciale griepziekenhuizen moeten maken. Begrijp ik dat goed? Nou, in ieder geval, een aantal ziekenhuizen in een regio bijvoorbeeld aan te wijzen... die uh, zich daarin meer specialiseren en waarin griepgevallen geconcentreerd kunnen worden. Uh, je voorkomt zo ook dat er, uh, ja, de kans op besmetting wordt kleiner. Uh, je hebt de concentratie van vergelijkbare gevallen. En andere ziekenhuizen worden daardoor minder belast. Dus uh, je ziet dat ook bij, bij andere specialismen, zoals cardiologie... Uh, uh, ja, bepaalde patiënten uh, geconcentreerd hoor in de ziekenhuis. Ik, ik hoorde die manier uit, uh, uit Goes ook zeggen... Dat, uh, dat ze ook bepaalde specialismen daar in, uh, in die regio hebben. En uh, ik vraag me af of dat bij, uh, bij griepgewoon misschien ook uh, ja. zou kunnen. Werkt u zelf in de zorg, of niet? Nee. nee het is gewoon een idee waarvan u als buitenstaander denkt... Van misschien dat dat iets zou kunnen zijn. Want ik probeer me dat voor te stellen. Dat betekent wel een hele verhuizing natuurlijk van mensen die daar al een tijdje liggen... op het moment dat de griepepidemie uitbreekt... Jeetje, wat hou je ja, op de ja, hals als je daar ziekenhuizen voor moet gaan vrijmaken? Ik denk, ik denk vooral de, de nieuwe geval. Hè? Mensen die, bijvoorbeeld ouderen die daardoor ernstig bedreigd worden... dat die uh, zeg maar, uh, behandeld worden in die speciale ziekenhuizen. Ja. En mensen die al in een ziekenhuis liggen... Ja, die moet je niet meer mee mogen gaan nee, precies. Nee. Maar in de kern komt, dus, dan komt dat ook wel neer op meer samenwerking op regionaal gebied. En niet meer alles als ja, ziekenhuis ik, alleen willen uitzoeken. Daar ben ik überhaupt ja. voorstander van, maar in dit geval extra. Ja. Zelf nog niet geveld? Door de griep? Nee, gelukkig maar. Nou, hou vol, zou ik zeggen. Dank u wel, meneer Sanders, Dank u. Voor, het, uh, voor het reageren. Weet je wat je dan weer gaat krijgen, trouwens? Als je het goed regionaal organiseert, hè, dan moet je misschien wat verder reizen... om je familie te kunnen bezoeken die in het ziekenhuis ligt. Dan gaat Nederland daar weer heel erg over, over klagen. <lacht> Terwijl dat natuurlijk afstanden zijn, relatief gezien. Nou ja, weet je, het kan, ik bedoel, als je van Goes naar Vlissingen moet, waar weinig treinen rijden... misschien heb je daar een probleem mee. Maar, nee, maar dan, dan gaat dat weer ontstaan. Hè. We willen de systemen altijd aanpassen... Uh, als er één keer ontzettend gesneeuwd heeft... en iedereen staat vast op Utrecht Centraal... En dan krijgt de NOS weer van voren. En dan denk ik van ja, jongens, één of twee dagen in het jaar moet je het kunnen hebben dat het gewoon chaos is. Ja, en dat is en, met een griep ook. Want het hoorde ik laatst ja. ook iemand zeggen. Laat, waarom zou je niet gewoon even twee weken ziek kunnen zijn? Maar dit, ja, en, als het ziekenhuis zoveel problemen geeft, dan moet nou, je ja, nee, wel de een ander verhaal. Ziekenhuizen moeten dus nu even een tandje bijzetten. Ja. Dat moeten wij ook als, als nieuwsorganisaties. Ja. Dat moet het onderwijs af en toe ook. Uh, en dan moet je niet in de klaagmodus gaan maar er even voor gaan. En je moet inderdaad waken dat je je systemen gaat aanpassen aan de mm -hmm. piekmomenten. Want dan heb je op andere momenten een overschot. En dan is het Pennywise Pound, pound foolish ja, ja, ik ben het helemaal met u eens. En vooral ook omdat ik. Uh, uh, er wordt nu een beetje beeld geschetst alsof, alsof er enorme problemen zijn in de ziekenhuizen. Maar wat ze volgens mij ook alle dokters net horen zeggen. Is. Ze verplaatsen alleen wat, wat in het schema. Zeg maar agendatechnisch verschuiven ja. ze iets. Wat volgens mij hier ook even net gebeurd is. Agendatechnisch worden soms wat dingen verschuift. Uh, en het gaat hier niet over dingen die ook echt verplaatst kunnen worden. Dus Ze kunnen het eigenlijk nog wel aan. En maar het dat ook ziekenhuis ook niet. in Zeeland heeft het in die zin. in Groes ja, ja, heel slim gedaan toch? Ja, maar gewoon met elkaar samenwerken. worden we vanochtend ook, dat geldt niet voor alle ziekenhuizen. Want er zijn wel degelijk ook. ...plekken waar, het, waar wel dingen worden geschrapt of verschoven. Ja, maar dat, ik vind denk ik, dat in principe als je bepaalde onderzoeken iets verschuift... Uh, ...ik heb ook weer een onderzoek gedaan, er werd ook eens iets verplaatst... ...omdat er een urgent iets voor moest. En dan denk ik, ja, dat, zo gaat het gewoon, je, je, de, de zorg is heel goed geregeld in Nederland... ...het is heel erg duur, ook, uh, maar je kan wel van de beste zorg ja. in Nederland gebruik maken... ...en dan moet je soms even iets langer wachten. Overigens, ik weet niet of jullie een tijdje geleden al de, de beelden uit Amerika hebben gezien... ...waar de griep nog veel meer dodelijke slachtoffers ook uh, eiste. ...maar daar hebben ze voor ziekenhuizen echt hele tenten opgezet, ja. gezet... Hè, ...waar ze griepers te kunnen opvangen. Onvoorstelbaar. Er ja, ja, ja. zijn ja. nog even hele andere tragedies. Ja, in hetzelfde land zag ik laatst ook dat ze iemand in een ziekenhuiskloffie op straat zetten in de, in de bittere kou. Die is ook dan wel eens dan weer opgevangen door de politie en weer teruggebracht. Maar uh, de tent met was excuses vond. van die natuurlijk bij het ziekenhuis. Maar ook dat is Amerika. Hè? Ja, ja is ja, niet, uh, niet als importeren uit Amerika. Laat ja. ik zo <laughs> zeggen. Ook de politiek niet. U kunt ja. blijven reageren op die stelling. In ieder geval in stand.nl. Online dan. Geplande behandelingen moeten wijken om grieppatiënten op te vangen. Via de site natuurlijk van stand.nl. Er is natuurlijk meer nieuws uh, vanochtend. Uh, splinter, uh, splinter Chabot. Jou valt de schommelende temperatuur tussen Noord-Korea en de rest ja, van de wereld op? Ja, ja, ja. ik dacht, ik wou, is ik wel iets gaan zeggen over de kou die er is? En uh, wat is best wel koud uh, vanochtend. Maar ik, heb ook, uh, ik zit op Twitter en ik heb Ger Gerrit Hiemstra, wel volg ik ook. En die had nadrukkelijk opgeroepen... om vooral niet over de gevoelstemperatuur te praten. En als je dat wel doet, dan bevind je je op uh, glad ijs. Dus dat wilde ik niet doen. Uh, maar wat ik, wat ik wel eigenlijk interessant vond, is eigenlijk in Noord-Korea en Zuid-Korea net de Olympische Spelen zijn afgelopen. Uh -huh. En wat we eigenlijk aan het begin van de Olympische Spelen. Zagen, is dat er een soort van dooi leek te ontstaan tussen Noord-Korea en Zuid-Korea. Eh, dus met ook veel symbolpolitiek eh, En ook een dooi leek ontstaan dus ook tussen Noord-Korea en de rest van de, van de wereldpolitiek. Nou, dat, dat leek wat warmer te worden. En toen halverwege, dus vorige week, eh, vorige week, vrijdag volgens mij, toen kondigde Trump eh, aan dat hij eigenlijk hardere sancties wil gaan leggen. Het grootste sanctiepakket ooit eh, met, eh, met bedrijven en landen die handel <laughs> eh, voeren met eh, Noord-Korea. Nou, toen leek die dooi die, die een beetje was ingezet, die leek alweer, dat water leek weer een beetje op te vriezen. En eh, toen we eigenlijk vanochtend wakker worden... toen bleek die dooi die, die volledig over te zijn... en bleek, het, bleek eigenlijk Noord-Korea zich op zeer glad ijs te bevinden. Want wat kwam vanochtend naar buiten... is dat Noord-Korea eigenlijk de middelen levert ja. aan het Syrische regime... waardoor die gebruik kunnen maken van chemische wapens. En dat betekent, dat is natuurlijk verschrikkelijk, dat is walgelijk. Oorlog is sowieso walgelijk, maar dit is natuurlijk helemaal een extreme variant daarvan. En, en, en nou, Noord-Korea begeeft zich nu heel erg op glad ijs... en zal dus ook, denk ik, voor de geopolitieke verhoudingen weer... De, de enigszins ja. relatieve dood die was ingezet... we zorgen voor bittere, ijzige kou. Dan dus zou je bijna uh... cynisch moeten vaststellen... dat uh, die spelen, de winterspelen nog heel lang hadden moeten duren. eigenlijk. Ja, ja, ja. en het, zijn, het worden nu laatste van winterspelen... een soort van ijsspelen, maar dan op politiek niveau. En dat ja, is wel helemaal leuk. in de metafoor. Ja, dat vond ik toch... Je, ja. <laughs> je moet wat, hè? Paul, oh, kun jij dan <laughs> ja. nog de gure oostenwind eraan toevoegen? <laughs> nou, weet je, ik, ik las vanochtend ook... Dus, of ik hoorde net in het nieuws... dat, uh, dat uh, de Afghaanse president... de Taliban ja. als politieke partij wil uh, erkennen En uh, een bitter... 16 jarige oorlog zou op die manier misschien wel eens... een keer kunnen worden doorbroken. Want En het geldt ook voor Noord-Korea. En zelfs voor Assad, een oorlog win je niet op het slagveld... maar aan de onderhandelingstafel. Ja. Dus ook hier geldt wat... Het was heel mooi dat die, die vrouw uit Noord-Korea de zus van Kim was... Ja. die de die ja. die brief meenam... Maar je moet wel misschien af en toe het mes op tafel leggen... om uit te stralen dat je niet van een kleintje vervaard ja. bent. Maar je moet aan die onderhandelingstafel. Dat geldt ook voor Trump. Je ja. moet praten. Ja. Ja. Nieuws op mediagebied is natuurlijk de moord op die Slovaakse journalist... Ja. die afgelopen zondag is doodgeschoten. Er komt steeds meer over naar buiten. Hij was bezig met onderzoek naar corruptie... in de hoogste politieke kringen in Slowakije. Lokale media die melden ook dat hij een artikel wilde publiceren... over banden tussen hoge ambtenaren en de Italiaanse maffia. We hebben natuurlijk eerder die journalist gehad op Malta. Ja. Die vind je daar, Paul, van jouw gevoel zijn... daar parallellen te trekken, buiten het feit dat het allebei om journalisten gaat? Want dit lijkt veel meer afrekening echt door ja, maffia dan te zijn, door de mafiosi. Uh, ja, het is vrij heftig natuurlijk. En uh, kijk, op het moment, het, de taak van de journalistiek is natuurlijk ook... om uh, machtsmisbruik uh, in dit geval aan de kaak te stellen. Mm -hmm. Ja, en dan kun je je inderdaad in, in, in contraire gaan begeven... waarin je daar uh, dat duur kan komen te staan. Ja. Hey, in Nederland zitten we natuurlijk ook nog steeds met die twee journalisten van het parool... Uh, die uh, ondergedoken zitten ja, vanwege het feit dat ze je iets de te de veel leuvel. schrijven over. Uh, nou ja, ga ik ga me niet aangeven wat het zou kunnen zijn. Want ja. voor je het weet. Uh, uh, maar we vermoeden dat dat uit criminele kringen komt, ja. natuurlijk. Anders zou ja. het niet ondergedoken zitten. Uh, dus dat, dat is dan wel wat waar in het klein. Maar uh, ja, op het moment dat je, dat je op zoek gaat naar, naar, naar uh, rotzooi. dan krijg je vieze handen. En uh, hier komt dan een afrekening er nog eens een keer bij kijken. Ja. En, ja, vrij pijnlijk inderdaad. Kun je er tegen wapenen? Uh, nou, het, het, het effect is natuurlijk wel... dat uh, nu de halve uh, politiek in Slowakije ook wakker geschud is. He, want er komt vandaag een mars en de kranten mm. zijn allemaal in zwart-wit, et cetera. Dat was vroeger trouwens heel normaal, maar nu is dat weer nieuws. Um, maar de, de, er is nu, nu komt zo'n president er ook niet meer mee weg. Nou zal hij echt met de billen bloot moeten wat er precies aan de hand is... Ja. in die constructie met die uh, EU-gelden en de maffia erbij. Wij praten straks verder over mediazaken. Gertja Poekman, de hoofdredacteur van Nu.nl die zit er ook al klaar voor en komt er dan bij. En dan gaat het onder meer over het fenomeen Elly Lust, ah. NPO Radio 1